Oké, okay, dames en heren. Welkom bij Studium Generale. Het is acht uur, dus we gaan beginnen. Uh, welkom bij de derde lezing van Maarten van Rossum in de serie Populisme. De afgelopen twee lezingen waren uh, erg druk bezocht. En dat uh, geldt zeker voor vanavond ook weer. Uh, Studium Generale is uh, het podium van de Universiteit Utrecht. En wij organiseren uh, lezingen, debatten en symposia. Uh, zo hebben wij, uh, beginnen met uh, deze week woensdag, van 1 uur tot kwart voor twee de lunchlezing. Uh, dat is ideaal zeg maar als u in de lunch uh, verantwoord bezig wil zijn. Er zijn uh, gratis luxe broodjes. Dus daarvoor hoeft u het ook niet te laten. Deze week uh, is de lezing in het kader van uh, hoe de wetenschap risico's uh, en onzekerheid kan wegnemen in de maatschappij. Dus uh, ja, het is een interessant onderwerp. Uh, volgende week op hetzelfde tijdstip, uh, op dezelfde plek uh, houden wij het Vredesdagen-symposium. Dus dat is, ligt helemaal in het verlengde van deze lezingen. Op, uh, op 5 oktober is dat. Uh, daarvoor kunt u zich al inschrijven voor de workshops. Smiddags dus van 6 tot uh, van 4 tot 6. En s'avonds worden dan ook lezingen gehouden. Dit, zijn, uh, dit symposium is in het kader van uh, de universitaire vredesdagen. En daarin wordt de vraag gesteld hoe de wetenschap... Uh, ja, ...tot vrede kan leiden in plaats van tot oorlog. Want we kennen natuurlijk allemaal de verschrikkelijke voorbeelden van de atoombom en dergelijke. En dan wordt vaak kritisch gekeken naar de wetenschap en, uh, en haar rol hierin. Um, dan is, is het vandaag uh, tijd voor de, uh, voor de derde lezing van Maarten van Ros in het kader van populisme. Vorige week ging het over het neoliberalisme. Vandaag zullen wij op uh, dit pad verder gaan en uh, de opgroepen vragen... ...in dat kaber verder, verder beantwoorden... ...en kijken we naar de opkomst van Pim Fortuyn... ...en uh, hoe populisten aan de uh, rechtsstaat willen gaan tornen wellicht. Dus hartelijk welkom en uh, veel plezier bij de lezing van professor Dr. Maarten van Rossum... ...een hartelijk applaus graag. Dank u wel. Ja, u schijnt het vanavond zonder de luxe broodjes te moeten doen... Ik weet niet of dat voor u een diepe teleurstelling is, maar ik heb ze vergeten. Het is niet anders. Ik kan ook niet laten iets te zeggen, dat, ik kan dat nooit laten. Maar het woord workshop, vindt u ook niet dat dat verboden zou moeten worden? Wat is nou een workshop? Hè? Ik zou zeggen, het is een werkwinkel. Nou, ja, dan zou ik het, wat moet je er anders van pakken, hè? Maar het woord alleen al, net als een presentatie, ook zo'n verschrikkelijk woord. Het is gewoon een lezing of een voordracht of een kozerie of zo. Maar dat u zichzelf ook eraan herinnert dat u nooit het woord presentatie gebruikt. Of workshop. Laat staan dat u een presentatie in een workshop gaat geven. Dat moet u tot elke prijs, moet u dat zien te vermijden. En dan ja, die atoombom, dat kan ik ook niet laten... Ja, volgens Sommer is dat natuurlijk een verschrikkelijke, draconische uitvinding. Eh, maar je hebt veel meer wetenschappers die van mening zijn dat door het atomaire evenwicht van de reuzenmogendheden in de Koude Oorlog nou juist de vrede verzekerd was. Hè, dat is misschien ook een hele goede reden om die Iraniërs ook maar een bom te laten ontwikkelen. Want dat zou in principe tot een, tot een wederzijds afschrikkingsevenwicht in het Midden-Oosten leiden. Het gekke is dat we dat altijd hoorden in de Koude Oorlog, maar dat bij de Iraniërs. Daar geldt het niet voor. Hè? Ik weet ook niet hoe dat komt, maar daar geldt het niet voor. Ja, denkt u daar maar eens een beetje over na. Mekaar geen kwaad, hoewel het onderwerp een heel ander is. Ik was bezig met een opzomming van de karakteristieken van het moderne populisme. We hadden het gehad over dat, die volksmythologie, zal ik maar even zeggen. En we raken nu aan de kwestie van grondwet en rechtsstaat. De rechtsstaat is in principe gebouwd op een grondwet... En de vraag is natuurlijk, waarom moeten de populisten in het algemeen niet veel hebben van de grondwet en de rechtsstaat? Dat is eigenlijk, als u er even over nadenkt en u opereert intellectueel vanuit dat concept van het volk, dan begrijpt u eigenlijk ook... Waarom ze van die rechtsstaat niet veel hebben moeten. En van die grondwet eigenlijk ook niet. Want de essentie van onze grondwet en onze rechtsstaat. Is niet de bescherming van de meerderheid. Want die heeft meestal niet zoveel bescherming nodig. Het is de bescherming van de minderheid. Maar dan ziet u al niet waar gegeven de volksmythologie het probleem op wie zijn de minderheid. Dat zijn de anderen. Hè? Dat zijn de islamieten en de chinezen en de mensen met flaporen. En nou iedereen die in feite... ...de meerderheid op enige wijze zou kunnen bedreigen. Ik zwijg nog even van personen met rood haar. Waar je ook enorm voorzichtig mee moet zijn. Het is een relatief kleine groep, maar... ...die hebben een gemeenschappelijke geheim Twitteradres. Je weet maar nooit wat daarvan komen kan. Ja, de grondwet garandeert ons allen rechten. Elke Nederlander... Hè. Wat is artikel 1 van onze grondwet, dat onder gelijke omstandigheden hebben wij gelijke rechten. En u weet dat het huidige actieve Nederlandse populisme, namelijk dat van Geert Wilders ook van plan is... ...om nou juist de kernartikelen van onze grondwet buiten de orde te plaatsen. Namelijk artikel 1, gelijke behandeling onder gelijke omstandigheden. Natuurlijk artikel 6, wat ons godsdienstvrijheid garandeert, ben ik voor de godsdienst? Nee... Maar ben ik ervoor dat mensen hoe gek ook iets aan godsdienst willen doen? Ja, dat moeten ze helemaal zelf weten. He, dat is zelfs, heb ik het niet al gezegd, in allerlei opzichten het fundament waarop de Nederlandse Republiek in dat tijd is gegrondvest. denkt, van aan de Unie van Utrecht, waar een soort van godsdienstvrijheid in eh, werd gegarandeerd. Maar artikel 6 moet afgeschaft worden en natuurlijk ook artikel 23, wat het recht op godsdienstig onderwijs garandeert in onze grondwet. Dat is natuurlijk een reden dat je, dat zullen ze van het CDA denk ik, niet zo snel afschaffen. Maar het is karakteristiek dat Wilders in feite om de Nederlandse identiteit te bewaren, dames en heren. Het is een paradox. Om de Nederlandse identiteit te bewaren, wil hij de drie meest essentiële onderdelen van onze grondwet buiten de orde ordeplaats afschaffen. En daarvoor in de plaats, althans voor artikel 1 in de plaats, wil hij zeggen dat de Nederlandse samenleving is gegrondvest op de joods-christelijke humanistische traditie. Ik weet niet of ik mijn licht al daarover heb laten schijnen, over deze wonderbaarlijke traditie, die ook nooit wordt uitgewerkt door de populisten, maar goed, dan zal ik dat eh, nog doen. He, maar om de Nederlandse identiteit die zoveel te maken heeft met godsdienstvrijheid en tolerantie te bewaren, schaft je eigenlijk de Nederlandse identiteit af. Is dat niet, he? dat is nou... Dat is nou ironisch. Gaat dat gebeuren? Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar het feit dat hij het van plan is, dat hij dat ook met bijherhaling heeft aangekondigd, dat van plan te zijn, hè, dat maakt natuurlijk al dat de totstandkoming van het kabinet wat er nu werkelijk aanzien te komen in feite eh, vanuit principieel perspectief gezien een schande. Is. Ja, dan mag u even stil bij zijn. Ik, ik acht u niet individueel verantwoordelijk, maar ik hoop dat diegenen die mogelijkerwijs democratisch of liberaal hebben gestemd en nu dan toch eindelijk achter zijn gekomen dat de liberalen niks met het liberalisme te maken hebben, maar des te meer met een soort van benepen provinciaals conservatisme hè, en dat de christenen helemaal niks met het christendom te maken hebben en veel meer met een soort Maastrichts opportunisme waar je soms koud van wordt. Ja, of, dus, of, de, of de Home Academy het ook mee kan nemen op, op onze objectieve eh, onderwijsprogramma discs, dat weet ik niet, maar eigenlijk is dit de pure objectieve waarheid. Hè? Alleen komt u daar pas over 30 jaar achter. Maar goed, dan kunt u niet van zeggen tegen uw kinderen of kindskinderen: Verrossen zijn het toch? Ja. De grondwet en de rechtsstaat tellen niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat het volk hè, die mythische eenheid van het volk gaat boven voor de populisten, boven de rechtsstaat en boven de grondwet waarmee natuurlijk is aangeduid dat ze totaal niets hebben begrepen van wat de democratie werkelijk inhoudt kom ik aan het volgende punt wat daarmee mij direct bij aansluit, de populisten die zullen altijd zeggen wij zijn geweldige democraten wij zijn veel grotere democraten dan al die zogenaamde democratische partijen wij zijn de echte democraten. En dat is het gekke. Zij zijn de echte democraten. Maar ze zeggen altijd, maar we hebben de pest en de politiek. He? Dus ze zijn democraten, maar ze moeten niks hebben van de politiek. Want de politiek is een smerig bedrijf. En, nou ja, de politiek is het werk van elites en politieke partijen. En politieke partijen zijn bij uitstek de organisaties die de boel verzieken. He? Waarom verzieken ze de boel? Omdat ze het volk, het goede betrouwbare, hardwerkende volk, wat gegarandeerd bleek is, omdat ze het volk uit elkaar spelen. He, dat is de, eigenlijk de, de geraffineerde trucage van de elite, is dat ze het goede volk, wat eigenlijk een eenheid vormt, wat het eigenlijk onderling volledig eens is, en bovendien 100 eens met de opvattingen van de populisten, dat dat in werkelijkheid in het politieke theater op tragische wijze verdeeld is geraakt. Dat is het idee. He. Dat Democratie prachtig, maar politiek is niks. Politiek is smerig. He, dat, aan de politiek moet er een eind gemaakt worden. En dat is, u bent natuurlijk een enorm intelligent publiek, wat veel heeft nagedacht over de politiek. Maar in feite is dat een standpunt wat op enorme schaal voorkomt. Enorm veel mensen zeggen dat ze geweldig zijn, maar je politiek, dat... ...dat gedoe daar in Den Haag, hè, onder die natuurlijk die weer, die, die, die en. en hè. Daarom is het ook zo interessant dat, hè, als een, zolang de verkiezingen lopen... ...zie je ze ook voortdurend, ook de populistische leiders... ...en nu er echt iets gedaan moest worden, was het uh, mediastilte. Ik zou zeggen, als, als Wilders het nou serieus had gemeen met zijn eigen standpunten... ...dan was het geen mediastilte geweest. Dan hadden we elke dag hadden we een helder bericht uit de achterkamertjes gehoord... Hè. Maar wie weet wat ze daar hebben zitten doen met z'n drieën. Hè? Vooral met zo'n wagen. Van, hè... Ja, ik sta er niet voor in. Ik sta er niet voor in. Ja, dan hadden ze maar iets bekend moeten maken. Hè? Ik weet het niet of ze, daar, of ze elkaar of ze chocoladerepen hebben geruild. Je weet het, je hebt geen idee werkelijk. Ja, Kortom, populisten zijn reuze democraten. Zoals de meeste mensen reuze democraten zijn. Vraag je aan Nederlands, bent u voor de democratie? Nou, dan scoor je echt dik in de 90 Ze zijn enorm voor de democratie. Maar ja, meneer, zoals de politiek... Dat hoeft toch niet zo? Dat kan toch wel anders? He, dat kan toch wel... Nee, dat kan nou juist niet anders. En het gekke is dat mensen dat op een of andere manier niet kunnen begrijpen. Het volk is niet een eenheid. Ik kom er zo nog verder over te spreken. Het volk bestaat nou juist... bij stemming, bij vrije democratische stemming... uit een heel... Spectrum van verschillende politieke opvattingen, En dat is niet omdat ze op geraffineerde, satanische wijze... door de elite uit elkaar gespeeld worden... maar simpelweg omdat ze andere opvattingen hebben over de politiek. He? U heeft ook heel andere opvattingen over de politiek... dan wanneer we bijvoorbeeld vanavond een zaal vol met voetbalkijkers hadden gehad. He? Dat zijn dus een hele andere groep... die waarschijnlijk zou zeggen... de essentie van de democratie is het voetbal. Ja. Ja, waar gevoetbald wordt, is democratie. He? Terwijl er op het veld bijvoorbeeld helemaal geen democratie is. He? Daar wordt nooit gestemd. He? De scheidsrechter is alleen heerser. Ook als hij het volkomen fout heeft, hij is alleen heerser. Dat is ook iets wonderlijks, he? dat we eigenlijk enorm voor de democratie zijn. Maar in tal van situaties bent u helemaal niet voor de democratie eigenlijk. He? Als u daar even over nadenkt, dat heeft ook verstrekkende gevolgen voor de beleidsvoering. Stel voor u stapt in het vliegtuig op Schiphol, u bent op weg naar de Verenigde Staten en op de, op de startbaan, hij staat al zo'n beetje tegen zijn remmen aan te drukken zal ik maar zeggen, wordt er omgeroepen dames en heren, er wordt nu een democratische stemming gehouden over onze bestemmingen. Ja. En dat niet alleen, we gaan ook democratisch een uh, chefpiloot kiezen. Kan die bom of uw Dat, want u weet, die, die vliegtuigen die kunnen zichzelf vliegen, en wist u dat? Dat ze zonder enig probleem zelfstandig kunnen opstijgen met de automatische piloot naar de overkant van de oceaan vliegen en daarbij automatisch landen. Hoe zou u het vinden als ze halverwege de oceaan zouden zeggen: Dames en heren, bij wijze van experiment hebben wij geen cockpitbemanning meegenomen? <lacht> Hoe zou u dat vinden? Zou u dan nerveus worden of niet? Of zou u niks kunnen schelen? Want het gekke is, in Parijs... ...stapt u in de metro zonder op of om te kijken... ...maar daar zit geen machinist in. Dat is een volledig geautomatiseerd systeem. Terwijl heeft u ooit dat u tegen uw partner... ...zei van, niet instappen. Ik heb geen machinist gezien. Ja? Niet instappen. Ja, nee, die machinisten zijn allemaal... ...lid geworden van die bandjes die in de metro spelen. Ja. Ze moesten wat natuurlijk... Ja, u moet dat maar scherp in de gaten houden. Wij zijn enorm democratisch, maar van politiek moeten we niet veel hebben. Ook velen onder u, het is nou dat ik het nu zeg, dus nu zegt u van ja, die van Ossum, is er toch een verstandig iemand. Ja, maar ook velen van u vinden, nou, politiek dat is toch maar niks. En... Maar denkt u eens aan uw eigen werksituatie. Denk eens aan de verhouding op een kantoor of op een instituut of, of op wat voor plek dan ook. En dan zult u zien dat is ook... Niet erg democratisch, minder democratisch misschien dan Nederland, maar het is ook politiek. Ook daar heerst de politieke verhoudingen en sommigen hebben meer te vertellen dan anderen. En soms is het heel informeel zoals de machtslijnen lopen. Hè? Sommige mensen zitten dicht bij het raam, dus die kunnen de hele dag naar buiten kijken. En andere mensen zitten dicht bij de wc, dus die kunnen heel... Nou ja, U leeft allemaal in situaties waar in feite... En het gekke is dat we niet in staat zijn om dat te transponeren naar het politieke systeem. Maar zo is het. Het derde punt, wat heel karakteristiek is voor de, voor de moderne politiek in de algemene zin overigens, maar ook voor de populisten. Is dat de logica van de massamedia in hoge mate bevorderend is voor de logica van het populisme en omgekeerd. Het populisme gedijt in hoge mate bij de televisie. ...en dat komt, hoe zouden we televisie heel kort kunnen omschrijven als infantiel theater? Ja, die voetballers die vanavond natuurlijk weer elegant neerstorten... ...en dan verontwaardigd zijn dat ze geen in pen... ...allemaal elegant, ik bedoel elegant, infantiel theater. En het probleem is natuurlijk dat echte politiek... ...namelijk ingewikkelde beleidsbeslissingen waarbij verschillende ministeries betrokken zijn bij infrastructurele projecten die over 11, 12, 13 miljard euro gaan... die over lange termijn moeten worden uitgevoerd... in samenwerking met andere soevereine naties. in het kader... Van, nou, hè, u kunt het zich wel voorstellen. Zelfs nu, terwijl ik er nog maar heel even over praatte... dacht u van, ik hoop wel dat hij daarmee ophoudt, zeg. <lacht> Als tv-kijker was u al omgeschakeld naar SBS6. Hè, naar iets, naar een infantiel theater. De zoon van Jeroen Grabe. ...die bij ze gaat behangen. Hè? Dat, dat soort van... ...ja, dat heeft iets... Dat als, ...zelfs als ik het zeg gaat het aan mijn hart. Hè? Had u dat ooit verwacht? Het is een prachtig medium. De mooiste dingen heb je... ...kun je op de televisie laten zien... ...documentaires over... ...ik noem maar wat op het seksleven van de pinguïns. Het allemaal even mooi. En wat, waar gaan we naar zitten kijken s'avonds... Naar mensen die niet zingen kunnen. Maar die toch proberen te winnen. Hè? En naar de zoon van Jeroen Krabé. Die bij wildvreemde mensen een nieuw behangetje gaat plaatsen. Of, of een kennis van de zoon van Jeroen Krabé. Die de achtertuin van de buren anders gaat inrichten. Hè? Dat je denkt, dat is nou wel het laatste wat ik in de wereld zou willen zien. Hè? Ja, zo'n lullig plaatsje waar ze dan zo'n zo zo zakker struikje in zetten. Ja. Daar wordt het Of dat gekook op de televisie. He, heb ik het daar al over gehad. He? Ja? Had u dat ooit gedacht dat dit schitterende medium gebruikt zou worden. Zodat u daar kunt kijken hoe iemand anders. Meestal een zogenaamde bekende Nederlander een eitje bakt. Gaat u, gaat u thuis wel eens kijken als een, als, een, als een van uw huisgenoten een eitje bakt. En zegt van, maak er even bij komen staan. Wat, wat leuk. Goh, wat, wat doe je dat leuk ook, hè? Fijn, ja. Goh, wat een leuk eindje ook, hè? Ja, dat is televisie. Kortom, infantiel theater. Echte politiek krijg je niet te zien. Wat hebben we te zien gekregen van de politiek in het afgelopen halve jaar? Die kuldebatjes, hè? Meneer Cohen, u heeft nog 17 seconden om uw weerwoord te formuleren. Dat hebben we gezien. Als het ergens over gaat, namelijk over de onderhandelingen van het nieuwe kabinet en, en wat de uitgangspunten daarvan zijn, was het radio stilte. Juist de lui die de grootste waffel hadden in, in de aanloop, die, daar hebben we nu helemaal niets van gehoord. Hè? Alleen, alleen Verhagen liet af en toe iets uitlekken in de hoop dat het CDA dan alsnog misschien het niet zo erg zou vinden. Dat was het daar. Ja, dus de tv-logica is de populistische logica. Al de drie prominente Nederlandse populisten, dames en heren, waren geknipte theaterpersoonlijkheden. Pim Fortuyn had ook zonder kleinkunstacademie zo in carré kunnen gaan staan. He? Zonder één, hij was zoals u weet een heel succesvolle spreker. Ik herinner u even aan... At your service, eh, heb ik ook al een keer gedaan geloof ik, maar dat kan geen kwaad om het nog een keer te doen. En vervolgens eh, haalt hij de grootste verkiezingsoverwinning uit de Nederlandse geschiedenis. Eh, Rita Verdonk, Dito. en Wilders is ook een eerste klas theaterpersoonlijkheid. Eh, mocht het toch misgaan met de PVV, dan kan hij moeiteloos kan hij de sidekick van eh, Joep van het Hek worden. Ik weet niet of, of Van het Hek dat aantrekkelijk vindt. Maar het zou best kunnen in principe. Als je dat niet kunt, als je dat talent niet hebt voor de one-liner, dan zit je eigenlijk als populist zit je al enorm moeilijk. Al is het opvallend natuurlijk hoe zeer Wilder zichzelf gedoseerd heeft in de massamedia. Daar komt nog een tweede punt bij en dat heeft een zeer algemene bet zin betrekking op het succes van de populisten. En dat is de meest ijzeren en onderliggende wet van de media... Goed nieuws is geen nieuws. Het enige nieuws is slecht nieuws. Dus de media kunt u het beste zien als een enorme zuigmond... ...die overal, zelfs daar waar het niet schijnt te zijn... ...slecht nieuws vandaan weet te zuigen. En mocht er in Nederland geen slecht nieuws zijn... ...dan is er in Limburg wel slecht nieuws. He? Ja. En mocht er een, zelfs in Limburg geen slecht nieuws zijn... ...dan is er in België wel slecht nieuws. He? ...of in Pakistan... ...of, of in Mexico... er is overal en altijd slecht nieuws... Wat, ...wat leidt tot een hele paradoxale situatie... ...u leeft dames en heren... ...u wist het niet, maar u bent... ...historisch gezien bent u een groep... ...van unieke geluksvogels... Hè? ...behalve misschien die paar bejaarden... ...die hierbij zitten die de Tweede Wereldoorlog... ...hebben meegemaakt... ...die zijn ook, ook geluksvogels, en ze hebben het overleefd... ...ja, dan zouden ze hier niet zitten... Hè? ...mag je toch zeggen... Ja, maar voor de rest heeft u geleefd in een van de allerveiligste, prettigste, best bestuurde, aangenaamste en welvarendste landen ter wereld. En er is alle reden om aan te nemen dat u ook in dat land zal doodgaan. Ook op het min of meer, voor zover doodgaan prettig is, zult u op een vrij prettige wijze doodgaan. Ja, er is niks aan, hè, dat weet u wel, maar toch, als het dan toch moet, dan kun je beter in Nederland doodgaan dan in Burkina Faso. Hè. Lijkt mij. Lijkt mij, eerlijk gezegd. Eh, maar dat, dat, daar zijn we ons eigenlijk totaal niet van bewust. Hè? Want, nou ja, zeker in Nederland. Misschien ook in, in de slagschaduw van het Nederlandse populisme leven we in een boze geklaagcultuur. Niet waar, die wil dat er in Nederland helemaal niks deugt. Dat deugt überhaupt in West-Europa ook helemaal niks. Nou, en al helemaal afgezien van die vuile oplichters in Brussel. Die uw gigantische bedragen uit de zak kloppen, die u anders zou kunnen gebruiken voor de meest fantastische doelstellingen. Hè? Weet u wat Brussel kost? Heb ik dat ook al gevraagd, of niet? Wat denkt u dat Brussel u kost zo uh, per persoon per jaar? En dan zijn wij nog een van de, zoals u steeds weer moest lezen, een van de grootste netto-betalers. Wat denkt u? Ja, u heeft geen idee, maar wel boos. Hè? Nou, u misschien niet, u misschien niet. De meeste Nederlanders hebben geen idee, maar boos zijn ze wel. Ik zijn ze heel erg boos over. Het is een schande. Het is ergens tussen de 160 en de 200 euro per persoon per jaar. Dus dat is iets meer dan een halve eurotje per dag. Hè? Straks gaat u naar de horeca om bij te komen van deze lezingen en dan... U mag zeker de jonge lui die geven in een weekend in de horeca gemakkelijk ons hun hele eurobedrag uit per weekend. U gaat één weekend niet en u heeft het er al uit. Ja, het is een beetje een rare berekening, maar toch. Ja, dus in dat unieke, veilige, welvarende, fantastische land waarin u het voortreffelijke geluk heeft gehad om op te groeien en te leven... Wordt u dag in, dag uit. Wordt u gebombardeerd met slecht nieuws. In Nederland met corrupte wethouders, file problematiek, langdurige regen. Ja, dat komt ook, dat heeft de elite georganiseerd. We weten niet precies hoe, maar dat hebben ze georganiseerd. Het is niets dan narigheid. En anders hoort u wel narigheid. Is het de klimaatverandering of weet ik voor wat, maar in feite is er een voortdurende ingrijpende discrepantie tussen uw fantastisch rustige en welvarende dagelijkse leven en de ellende die u op de buis ziet. Denkt u dan dit punt aan de misdaad? Hè? Ik weet niet of het u is opgevallen, maar zoveel is uitgelekt. We krijgen in Nederland, een van de allerveiligste landen ter wereld, krijgen wij een ministerie van staatsveiligheid. Ja, ik weet niet wie van u is, straks als die terugloopt naar huis of naar het station... ...bang onderweg. He, dat u zelfs een jonger neefje heeft meegenomen... ...en zegt van ja... ...dat Utrecht dat is door en door onbetrouwbaar. He. Niemand. He. Nee, terecht. Want de kans dat u tussen hier en het seizoen wordt afgetuigd... ...die is betrekkelijk klein. Laat staan dat u in Maasbracht wordt afgetuigd. Nou... Nou oh, ja. Ja, maar de misdaad dames en heren... ...speelt een kardinale rol in onze media... Elke moord, elke, elke gewelddaad, het is zinloos geweld waar wekenlang over gebazeld wordt. He, met ook steeds met de ondertoon dat het vroeger was het dan niet. Jaren 50 had je geen zinloos geweld, maar na 1970 wel. Moord en doodslag natuurlijk. He. Weet u hoeveel moorden we per jaar hebben? Heb ik dat ook al gevraagd? Nee? 160 moorden per jaar hebben wij. Op een bevolking van 16 miljoen rekent u het even uit hoe groot uw kans is. En als u denkt dat van die moorden 30% in de relationele sfeer gezocht moet worden... ...is puur statistisch gezien uw echtgenoot of uw vriend of vriendin... ...dat is het grootste gevaar wat u bedreigt. Ja. Niet allerlei willekeurige criminelen, he? Kijk maar eens even naast u, dat u denkt, oh jee. Oeh? He? Ja, maar als we dan zo'n woord hebben, dan wordt dat wekenlang door de media uitgemolken, zodat veel mensen in Nederland het verschrikkelijke gevoel hebben dat de publieke ruimte een soort van levensgevaarlijke jungle is, hè, waar je eigenlijk zonder AK-47 beter niet kunt opereren. Ja omdat wij dat ja u zult zeggen, dat ligt aan de media, de redacties. Nee, het ligt voornamelijk aan u, aan de kijkers. Want dat moet ik er nog even bij zeggen, voordat iemand zo clever is om te zeggen, geef de media maar weer de schuld. De media, dat wil zeggen, dat wat uitgezonden wordt, is een hoogst ongelukkige symbiose van de slechtste instincten der kijkers en de slechtste instincten der makers. De makers denken, wat zal het meeste aandacht trekken? ...waarom was Fortuyn alsmaar op de televisie, omdat bleek uit onderzoek dat de kijkcijfers verdubbelden als, als Fortuyn in beeld was. Je begrijpt er niks van, maar weet je hetzelfde als Jeroen Grabees en zo. Ja, is, wachten is natuurlijk ook op de volgende tv-persoonlijkheid die in de politiek ging. Herinnert u zich nog dat Linda de Mol een lijst ging duwen in Laren? Nee, dat is niet sterk. Het heeft niks geholpen. Dat zeven jaar geduld, maar het heeft niks geholpen. Dat vond ik wel weer een hoopvol bericht, moet ik u zeggen. Ja. Uh, ik weet niet of dat verstandig is om een lijst te duwen, eerlijk gezegd. Uh, ja, ik, ik laat u dat even rustig geestelijk verwerken. Heeft de mens geen recht erop om zijn mening te veranderen soms. Huh? En hoe komt dat zo? Dat komt door die achterlijke media. Ja. Huh?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 Ja, wist u dat er voor 1914 helemaal geen paspoorten waren. Die werden ook niet gecontroleerd. Je werd niet aan de grens gevraagd wie je was. Of waar je naartoe ging. Dan kon ze een bal schelen. Zou dat in Europa eigenlijk niet. Dat is ook zoiets raars. Europa had een heel nuttige taak kunnen hebben. In de zin dat je... Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Toen ik jong was vond ik altijd jammer dat je dan bij België door kon rijden. En geen stempeltje kreeg. Kinderen willen graag stempeltjes hebben. Dus ik ben wel bereid om een hele speciale, bij mij georganiseerde dienst op te richten. Waarbij mensen die met kleine kinderen reizen, die kunnen even van de weg af en die krijgen dan een stempeltje. He? Kun je dan bij iets bijvoorbeeld van een olifant of zo, of iets leuks voor de kinderen. Maar de rest, voor de rest hoeft het natuurlijk niet zo nodig. Ja, het volk bestaat niet. De hele retoriek van het populisme is zeer schadelijk voor de bestaande ingewikkelde Moeizame, onvermijdelijke wijze enigszins borstelige politiek. Want er wordt, de elites worden voortdurend verdacht gemaakt. Het hele systeem wordt voortdurend verdacht gemaakt. Terwijl zonder elites kunnen we het niet af. He, ja, dat klinkt nou misschien. He, kunnen we de macht aan de burgers geven? Nee. He, doet een beetje denken aan de vliegtuig, toch? He? Kunnen we de macht aan de passagiers geven. Onder bepaalde omstandigheden kun je dat eventueel doen. Ik denk aan dat toestel wat in Pennsylvania is neergestort, maar in het algemeen is dat geen verstandig besluit om dat te doen. Um, elites heb je simpelweg nodig, omdat, het, omdat ze competenter zijn dan he, ook in die situaties waar... Uh,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 ...om ook popiopi te gaan spelen... ...om ook leuke one-liners te verzinnen... ...om ook aan theater te doen... ...denkt u aan... ...Balkenende bij de wereld draait door... He? ...als u zich die intens pijnlijke uitzending nog kunt herinneren... Maar je denkt... ...joh, je hebt het niet in je... ...ja, sommigen hebben het in zich... ...anderen hebben het niet in zich... ...maar ik vind helemaal niet dat de minister-president... ...eigenlijk dat zou moeten doen... ...die zou zich zou niet gelden, hè? had je niet vroeger een uitdrukking, distinctie is distantie. Hè? Moet, je, moet je inderdaad overal klaarstaan om baby's te kussen, de eerste voetbal te schoppen... bij de wereldraad door, oude jongens krentenbrood te spelen met, eh, weet ik, wie dan de tafelheer is... Hè? Dat, dat is niet verstandig naar mijn idee. Maar dat is, dat is allemaal in overeenstemming met de populistische logica. Hè? Ik bepleit niet dat de minister-president weer met een steek en op en zo naar eh, de... Ik, hoewel, ik vond wel een beetje kale bedoeling toch die, die prinses. Daar vond u niet. Heeft u nog gekeken of zei u, nou het hoeft voor mij helemaal niet meer eigenlijk. Heeft u de, de koningin ooit zo slecht voor horen lezen? Het was werkelijk dramatisch slecht. Of dat nou aan die CDA-zinnen lag of aan de koningin... Of dat ze nerveus was omdat ze vanwege die vaccinelichthouder. Heeft u daar trouwens nog over nagedacht? Waarom, waarom gaat iemand met een vaccinelichthouder op pad? <lacht> Stel voor, u bent zelf niet helemaal honderd, maar en u, wil, u wil een daad stellen. U wil iets naar de, naar de, naar de gouden koets werpen en dan komt u in slot uit op een vaccinelichthouder. Waarom niet een sinaasappel of een rotte tomaat of, nou ja, of een eitje of, of maar een, een vaccinelichthouder? Doe dan nog een vaccinelichtje. Hè? Kun je dat Ik begrijp dat. En dat is ook zoiets typisch, dat daar schiet de journalistiek dan totaal tekort. Ik wou dat natuurlijk meteen weten. Wat is de ratio van een vaccinelichthouder? Wie van u bijvoorbeeld heeft een vaccinelichthouder bij zich? Nee, niemand, daar heb je het al. Hè? Ja, of het wordt aanstekelijk natuurlijk, want dat is nog iets ander aspect van de media wat er verder niet zoveel mee te maken heeft. Maar wat wel hoogst interessant is, hoe besmettelijk idioot handelen in de media is. Want dit is natuurlijk ook besmettelijk. Dus gestoorde jonge mannen, ja, je hebt ook gestoorde jonge vrouwen, maar die gooien niet met vaccinelichthouders. Een heel merkwaardige zaak. Die zitten depressief thuis, maar ze gaan niet gooien. Ze hebben ook meestal geen zwarte Suzuki, eh, kortom. Dit soort dingen is altijd het werk van gestoorde jonge mannen. Um, ja, de besmettelijkheid van het populisme. Hè, ook daar zouden de bestaande... Weet u nog dat, dat Fortuyn nog niet gewonnen had? Ik kom nu aan Fortuyn toe. Of al die andere politici die gingen ook naar de burgers luisteren. Hè?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 ...dat verwijt ik ook de Utrechtse of de Utrechtse, de Groningse Universiteit nog steeds... ...dat ze hem geen oogleraar hebben gemaakt. Want dan hadden we in alle waarschijnlijkheid nooit van hem gehoord. Ja, u, waar je maar van kunt leren... ...dat je die querulanten allemaal oogleraar moet maken. Ja, u zat hier waarschijnlijk niet toen ik het over Adolf Hitler had... ...en op zichzelf wil ik dat helemaal niet met elkaar vergelijken... ...maar stel je voor dat de gemeente kunstacademie... Uh, ...Hitlers uh, uh, vraag om daar uh, opgeleid te mogen worden, uh, had, had daarin toegestemd. Had. Daar hadden we daar nooit van gehoord. Hè. Was het een waardeloze Oostenrijkse aquaralist geworden, maar er was ons veel bespaard gebleven, dames en heren. Dus ook, ik weet niet wie van u actief is op een kunstacademie. Juist als u denkt deze persoon is totaal ongeschikt, mag ik u dan vragen hem aan te nemen. Voor de, voor de moderne kunstmaker toch een bal uit. He? Je moet je voorstellen dat die Damien Hirst geen kunstenaar was geworden. He? Dan was u was het die u midden komen zagen. He? Waarschijnlijk beperkt hij zich tot koeien. Dat is ook niet leuk voor die koeien natuurlijk, maar het is minder erg in feite. Ja, Geen gelukkig mens en fortuin was eigenlijk zijn hele leven... ...en van overtuigd dat hij iets groots zou gaan verrichten. Zijn, zijn, zijn grootste makken in het leven was dat hij, dat hij de zoon was van een, van een handelsreiziger in een enveloppe. Hij heet ook helemaal niet Fortuyn met een Y, hij heette gewoon Fortuyn met Ui. He, maar hij wilde bovenal ongewoon zijn. En hij wilde iets ooit in zijn leven, wilde hij iets groots verrichten. Misschien dat hij dan...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 In de privésfeer. Maar marxistische sociologie was grotendeels onzin. Maar dat was toen een enorme belangstelling voor dat type van vakken in de vroege jaren 70. Ook een andere wijze les die ik u kan geven. Uh, de politieke opvattingen van studenten zijn in het algemeen volstrekt onjuist. Je kunt in elk kun je afvragen wat is zo'n beetje populair onder studenten. Dan weet u zeker dat je daar fout ziet. Ja. Denkt u aan de linksigheid van de late jaren 60 en de vroege jaren 70. Of ze nu nog politieke opvattingen hebben. Ja, ik ben natuurlijk al twee jaar weg. Maar meestal was het, meestal was het, het was de meest radicale figuur in zo'n studentengroepje. Iemand die, die wel sympathie voor D66 had. <lacht> nou ja, sorry hoor, maar... Ik wil verder niks flauw zeggen, maar... Dat kun je nauwelijks politiek noemen. Ja...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 Ja, dus hij is eh, PvdA-lid geweest. Dus bedankt in 87. Gelukkig, rijkelijk laat eigenlijk. Toen is hij nog een tijdje VVD-lid geworden. En ja, tenslotte is hij voor zichzelf begonnen. Ik meen zelfs, maar dat durf ik u met niet met zekerheid te zeggen. En dat zou dan later van het cd-tje geschrapt moeten worden dat hij ook nog eens bij het cda aangebeld heeft. Maar dat weet ik niet helemaal, 100% zeker. Um, ja, hij werd dus geen hoogleraar, voornamelijk omdat hij een enorme ruziemaker was. U kent dat Adarium wel, waar Pim kom, komt ruzie en zo was het inderdaad. En toen werd de marxistische sociologie gesaneerd, want u weet hoe het met studenten is. Ik bedoel, in begin jaren zeventig liep het storm en begin jaren 80 was er geen kip meer te vinden die enige interesse had in de marxistische sociologie. Ja, zo gaat dat met modieuze vakken, hè. ander belangrijk levensadvies. Doe niks aan een modieus vak.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 He, enorm van goed van de tongrim gesneden, uh, uh, altijd een beetje dwars natuurlijk, altijd opvattingen die niet direct erg populair waren, kortom de ideale talkshowgast. gast. Je zou nu nog, als je niemand kunt vinden, van laten we Fortuyn even bellen. En dat gebeurde met enige regelmaat, ja. Mocht u hebben zitten zitten denken, waarom gaat hij volgens niet in de politiek... Nou, daar dus ken ik niet al te enthousiast over, over dat idee. Ik ook niet. Misschien wel te oud. Misschien is dat het wel. Ja, hij, wordt, uh, hij meldt zich aan bij uh, Leefbaar Nederland. Nee, Leefbaar Nederland had al een reeks van andere personen gepolst. Willen jullie niet? Uh, Hans Weijers, uh, Eduard Bomhof, uh, uh, Nou, nog een aantal andere lieden, maar die hadden allemaal helemaal... Oh, Hans Wiegel, niet... Uh, ja... Waar hij niet voor gepolst is, dat is... Hè. Maar dat is de grote intelligentie van, van Hans Wiegel. Dat hij voor alles gepolst is. Zelfs voor staatshoofd. Hè. Maar dat hij begreep dat hij veel beter Hans Wiegel kon blijven. Hè. Namelijk dat vanaf een afstand ongelijk hebben. Dat is veel... Dat is veel knapper eigenlijk. Hè. Hij, is de, hij is de geboren gepolste. Maar... Ja...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 ...volstrekt de bedreiging vormde van de Nederlandse samenleving. En dat leidt dan ook tenslotte tot een breuk met leefbaar Nederland. Maar voordat we aan die breuk toekomen, mag u nu toch even gaan kuggen... ...want er is al veel te lang gepraat eigenlijk. Het is onbegrijpelijk. Het moet er allemaal uit worden gedemst. Ja, gaat uw gang. Weer vijf minuten. Ja, gaan we gaan weer beginnen. Begin februari 2002 speelt zich allemaal af in het zogenaamde lange verkiezingsjaar vanaf 2001 tot januari 2003 in feite. Uh, begin uh, februari van uh, 2002 uh, gaf uh, Fortuyn een interview aan de Volkskrant waarin hij uh, meldde aan de lezers dat Nederland vol was. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was.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 De LPF-lijst, Pim Fortuyn, ligt allemaal zeer voor de hand. Een organisatie, nou ja het woord organisatie is te groot eigenlijk. Een, een gezelschap vanaf, dat vanaf het allereerste begin een volstrekte organisatorische en financiële jamboe was. En nou, tenslotte ook van het toneel in een relatief hoog tempo van het toneel verdwenen is. In die campagne ja, zette Pim Fortuyn dat...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 Ik, ik ga er ook eentje kopen. Hè? En twee weken later ziet u iemand met een boorkaar dan denkt u, ja, ja, ik heb me altijd al zo onbeschermd gevoeld in de publieke ruimte. Dat ga ik ook doen. En voordat je pap gezegd hebt, hè, een hoogst wonderlijke gedachte, die die onder andere demonstreert, ik kan het ook niet helpen, met twee voorbeelden, namelijk het verdrag van München.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 Maar dat is klassiek voor Tuin. Lees het maar na als u het niet gelooft. En het tweede voorbeeld dat hij geeft is Ronald Reagan, die met zijn morele kracht de Koude Oorlog had gewonnen. Ja, ik eh, moet eigenlijk een, een, een geruis van afkeer opstijgen bij zo'n mededeling. Heeft Ronald Reagan de Koude Oorlog eh, gewonnen? Nee, helemaal niet. Gorbatsjov heeft besloten een eind te maken aan de Koude Oorlog. En dat geschenk heeft Ronald Reken, zoals die is, op een zekere gracieusheid aanvaard. Als u Ronald Reken zou willen definiëren, dan is het het beste definitie: is een zondagskind in de politiek. Ronald Reken doet denken aan, heb ik dat ooit verteld? Nou, Misschien wel bij Koude oorlog maar collega's gaan allemaal steeds meer op elkaar lijken. Ja, u weet, er is een verhaal over een gekke huis in Duitsland.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 En zo is een beetje posthok, propterhok, zo is het wonderlijke mythologie in de wereld gekomen dat rond het regen de koude zou hebben gewonnen. Nee, hij heeft al die concessies van Gorbachev. Die heeft die sympathieke, Ja, dankjewel, Fijn. En zo ze konden goed met elkaar opschieten. Dat we zeggen regen komt prima. Met Gorbachev opschieten, maar omgekeerd iets minder. En zo is het gegaan. Maar dat. Uh,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 En ja, de afgelopen 150 jaar zou ik zeggen, zij zijn begonnen in een beetje een eigenaardige term eigenlijk. Ja, en wij zouden dus gaan verliezen in de dagelijkse confrontatie. En dat kwam ook door ons cultuurrelativisme en door de, het multiculturalisme. Die term heeft u vast wel eens gehoord. Zijn er in Nederland veel cultuurrelativisten? Nou, dat zal her en der een academicus zijn centrum vinden die een cultuurrelativist is... En God, als u iedereen als u, als u wil zien, dan wil ik mezelf best even een cultuurrelativist veranderen. Ja, met onze cultuur overleef je niet in de binnenlanden van Nieuw-Guinea. Daar is het wel handig dat je een beetje op de hoogte bent van de Papoea-cultuur. Ja, kunt u een wild zwijn vangen? Nee, niemand steekt zijn vinger op. En die meneer die begint dan op zijn hoofd te krabben. Die denkt van pot van bommen. Dat ga ik niet overleven. He? Ja.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 Helemaal niks met de multiculturele samenleving. Dus daar hoeven we niet zo verschrikkelijk moeilijk over te doen. Nu zegt uh, Pim Fortuyn, wij moet ons veel meer bewust worden van onze eigen identiteit en onze eigen culturele tradities. En, uh, en hij noemt dat in eerste instantie, ik heb het al vaker gezegd, de joods-christelijke humanistische traditie. Ja, ik ga dat niet uh, nauwkeurig uitwerken. Hij zegt namelijk helemaal nergens wat hij daar precies onder verstaat. En de joods-christelijke traditie is natuurlijk al een hele gekke traditie, aangezien de christenen tot zeer voor kort alle denkbare moeite hebben gedaan om te pas en te pas joden te vermoorden. Een hele rare traditie dus eigenlijk. <lacht> en, en de relatie van het humanisme met het christendom is op zijn minst problematisch. <lacht> He, problematisch.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 Dat je namelijk gewoon afgaat op, op dat wat je kunt meten. Wat je vast kunt stellen. He? Ja, als je dat niet doet, dan houdt alles op. Want dan begint het geloof. Dus, ja, ik geloof. Ik geloof dat ik gelukkig ben. Hoe moet je dat meten? Dat kun je niet meten. Um, nou, misschien is dit niet een gelukkig voorbeeld. Maar u begrijpt wat ik bedoel. De modale westerling denkt helemaal niet wetenschappelijk. Dat kunt u zo wel afleiden uit de televisiereclame. reclame. He? Er wordt niet uitgelegd waarom de witte reus dat effect heeft op de was... ...maar in tegendeel uit het sop rijst een witte reus op. He? Of het blijkt dat er een heleboel doodenge kaboutertjes onder de wc-bril zitten. He? Ik weet niet, heeft u alles gekeken? Ik, uh, ja, je hebt kinderen die helemaal niet meer durven te gaan zitten. He? Ik zwijg nog van die monstertjes die in het gebit huizen. Hè? Dat is typisch voor het pre-wetenschappelijke denken. Want je kunt heel goed uitleggen wat er voor moleculen in het waspoeder zitten. En wat die voor effecten hebben. En, en, en, en, en, maar, ik ga u er niet mee vervelen. Maar eh, het is niet een witte reus die erin zit. Hè? U kunt het eventueel zelf testen thuis met de wasmachine. Dat u voor dat ronde venstertje blijft zitten. En als u dan een reusje ziet dan... Moet u mij even bellen. Ja, over niets. Geen woord over de wetenschap. Dat geeft al te denken. Hè, en geen woord waarover. Over de Grieks-Romeinse traditie. Hè. Ons rechtssysteem dateert van het Romeinse recht via de Cote Napoleon. Allee, en je hoort altijd dat überhaupt ons hele idee van individualisme, filosofisch denken... ...een soort van afstand tot de wereld bewaren... ...al denkende, dat is het van de Grieken af... ...ja, niet van de huidige Grieken... ...dat begrijpt u, maar... ...van de oude Grieken... ...ja, daarom zeggen we ook de oude Grieken... De ...nieuwe Grieken en oude Grieken... ...ja, daar hoorden we niks over van Pim Fortuyn... ...het is altijd die joods-christelijke humanistie... Ook, ...ook Wilders is een fanatieke supporter... ...van de joods-christelijke... ...humanistische traditie... ...in zijn geval eigenlijk de Israëlisch-christelijke... Joods, euh, sorry, humanistische...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 Trouwens, is dat die van, van, uh, uh, is dat die, die christelijke lietje van Ab Klink of die van Maxime van Hagen? Zou je ook wel willen weten, toch? En hoe denkt onze lieve hier eigenlijk over het nieuwe kabinet? Dat hij dat ook niet laat merken, dat begrijp ik niet. He? Dat hij er zo, zo slappig over doet. Ja, ik bedoel, wat is nou simpeler dan zo'n bliksem naar het binnen of af te, ja, kom Maxime tevoorschijn, zonk.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 Maar wat is onze identiteit eigenlijk? Je zou dolgraag willen dat Fortuyn daar nou eens een paar bladzijden aan zou hebben. Uh, besteed aan wat onze identiteit dan eigenlijk is. En trouwens, we hebben, hè, we krijgen een zogenaamd museum, dat zal wel wegbezuinigd worden. Dat is dan een van de weinige succesvolle bezuinigingen wat mij betreft. Maar wat is onze identiteit? Hè? Is dat door de Rooms-Katholieke identiteit? He, is, dat, is dat, u kunt het zich wel voorstellen, zo'n beetje een, een iets te dikke man van 41 die eh, secretaris van de carnavalsvereniging in Bokstel is, he? of is dat zo'n stugge bewoner van Ameland, he? die u wel kent van uw, wat, wat een zo'n zo man met zo'n baard, He? Dat zijn twee totaal verschillende personen. He? Totaal. Wat dacht u van het grachtengordelvolk? He? Ik bedoel zeg maar uw de aanhang van Femke Halsema. Is dat ook de Nederlandse... Zijn dat juist verraders van de Nederlandse identiteit? He? En dan bovendien dames en heren. Het wonderlijke idee dat die identiteit niet verandert. Dat dat zo'n beetje door Willem van Oranje in de tijd in een aantekenboekje is opgeschreven. Vlak voordat hij werd doodgeschoten in het Prinsenhof.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 U zou niet weten hoe snel u weer naar onze tijd zou moeten komen. Hè? Ja. Dat, dat hele gepraat, dames en heren, over identiteit is naïeve onzin. Dat is gewoon kletskoek. Hè? Die, die identiteit is een onvatbaar iets. Heb je soms in het buitenland het gevoel van... Hé, hey, dat zullen wel Nederlanders zijn. Ja. Hè? Wordt het zeer luidruchtig en zo. En, en ja. Misschien wel, maar dat kunnen per in principe ook wel aan, Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zo heftig als wij zijn, zijn er eigenlijk maar heel weinigen. Goed, ik ga even door met. Uh, ja, wat dacht hij dan dat die islamisering zou veroorzaken? Nou, zegt hij, we moeten vooral oppassen dat uh, de scheiding van kerk en staat niet verloren gaat. Maar ja, daar is toch de vraag van de lezer, wie is dan in Nederland van plan en welke partij heeft onlangs nog eh, moties ingediend om de scheiding van kerk en staat op te heffen? Bij mij weten niemand, zelfs Maxime Verhagen is dat niet van plan. Dus nou ja, dan is dat toch een beetje een soort schertsbezwaardig dat de eh, scheiding van kerk en staat... Bovendien zou je nog heel goed kunnen volhouden in Nederland dat de ouderwetse niet scheiding van kerk en staat... Dat die nog maar heel gedeeltelijk is afgebroken. Hè? Want de zondag is in Nederland nog steeds zondag. Hè? Ik bedoel zelfs als de zon schijnt valt er motregen op zondag. Hè? Want u mag dit niet en u mag dat. Er is toch een sfeer op zondag. Ja misschien hebben sommigen nu. Uh... Ik vond de zaterdag altijd wel te pruimen. Maar zondag dan, dat, dat hebben ze zo ingericht dat je dan vanzelf verlangt naar de maandag. Wie, wie verlangt de zondag niet naar de maandag? Oh, het zijn vooral, nou, ik wou zeggen vooral jonge mensen. Het zijn beroepsluiaard zoals u weet. Maar er zitten ook ouderen bij dus dat kan het niet even. Ik heb mijn hele leven op zondag naar de maandag verlangd. Ja. Het begint steeds, het slijt. Maar nog steeds heeft de zondag een soort, u ziet het misschien niet, maar voor de atheïst.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 ...aan een soort paranoïde obsessie... Aan een, ...aan een totaal nieuwe paranoïde ideologie... ...dat is mij een volkomen raadsel. En waarom we ons bang laten maken... ...door die paranoïde obsessie is mij een... ...ja, dat is, geldt natuurlijk weer niet voor u... ...ik preek zoals gewoonlijk voor eigen parochie... ...maar het is niet anders. Heeft u laatst gelezen dat 38% van de Nederlanders... ...38% van de Nederlanders is van mening dat de islamieten hier zijn gekomen om de boel over te nemen. <lacht> wat kun je daaruit afleiden? Dat bijna 40% van de Nederlandse bevolking knettergek is. Ja, is dat niet een gruwelijk? Als u straks op straat loopt, dan moet u tot 10 tellen bij personen... en dan zijn er dus vier bij geweest die aantoonbaar knettergek zijn. He? Die klinisch gestoord zijn. Of zou het gewoon domheid zijn, wat denkt u? Zou klinische gestoordheid in domheid overlopen of omgekeerd? Nou ja, dat laat ik helemaal aan u over. Ja, ik, ik begrijp dat niet en, en u zou mijn hele college reeks en ook dat boekje wat ik geschreven heb... ...deels kunnen beschouwen als mijn diepe verontwaardiging over het feit dat aan dit probleem... ...wat op zichzelf ernstig genoeg is, niet waar een vorm van, van, ja, van paranoia gekoppeld is... ...die volkomen onbegrijpelijk is... Um.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 ik zeg vaak gekke Geert en dan zie je mensen denken, hé wat flauw. Hè? Dat moet je nou toch niet zeggen. Dat is toch een democratisch gekozen politicus en heeft 15% van de bevolking... ...grotendeels geconcentreerd in Maasbracht achter zich gekregen. Hè? Dat is toch kinderen. Waarom zeg je dat nou? Omdat ik denk dat iemand die zulke opvattingen heeft zoals ze gewoon op zijn website staan... ...dat die knettergek is. Ja, ik heb daar geen andere woorden voor dan ben je knettergek. En het droevige is dat zo'n groot deel van de Nederlandse bevolking... ...blijkelijk gevoelig is voor dit soort van knettergekken. Suggesties. Ja, Bolkestein was er over begonnen. Weet u nog Aad Kosto? Heb ik het al vermeld. Aad Costo, zijn huis is opgeblazen. Weet u dat nog? Ze hadden wel gebeld dat hij de poes moest redden. He? Een typisch Nederlandse revolutionaire. Ja, weet u waarom ze zijn huis hadden opgeblazen?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 Uh, en mag ik nog iets zeggen over Job Cohen, de veel gesmade Job Cohen? Wat heeft hij gemaakt in de late jaren negentig dat de Vreemdelingenwet? Ja, niet eens in eentje, daar waren al die partijen van Paars 2 bij betrokken, de nieuwe Vreemdelingenwet. Die veel strenger was, die in ieder geval veel strenger gebruikt kon worden. De massale immigratie, dames en heren, begint al te zakken als gevolg van het in elkaar zakken van de conjunctuur in 2001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 Denk aan Jord Kel dan laatst met die meneer Storms. Hè? Dat is superieur jenne. Hè? En je ziet dat zo'n surfkop erin tuint. Hè? En je moet jezelf soms enorm beheersen om er niet ook in te tuinen in dat jenne. Ja, als je dat kan, dat is een... Ja, dat tv-debat, waardoor eigenlijk... De LPR was nog steeds een jamboel, maar waardoor eigenlijk iedereen dacht plots verdriet. Waardoor eigenlijk voor tuin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 ...en een plan voor herstel. Herinnert u het zich nog? Wie? Ik ga ook weer vragen... ...wie heeft het gelezen, de puinopen van paars? Oh, daar zitten altijd... zijn altijd iets oudere mannen. Ja, dat is heel eigenaardig. Die hebben daar kennelijk tijd voor. Ja, we hebben te weinig tijd... ...om u te vragen wat u ervan vond. Ik geloof dat er 600.000 exemplaren... ...over de toonbank zijn gegaan... En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 Ierland, Maar u weet, Ierland, dat is werkelijk totaal in elkaar geklapt. He, dat blijkt toch voor een belangrijk gedeelte gebaseerd te zijn geweest... op een, op een zeer omvangrijke en onverantwoordelijke omhoog. Goed, bummel, en zo zijn wij nu nummer twee. Wij zijn het na welvarendste land van de Europese Unie. He, vandaar dat het nog gekker is, die rare boze geklaagcultuur... die wij de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. Want het gaat bij ons fantastisch goed...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 Dus dat betekent dat al die pensioenen in die andere Europese landen simpelweg uit de lopende rekening moeten worden betaald. He? Ja, daar kun je wel eens afvragen. Er werd deze week gedemonstreerd in Frankrijk. Waarom? Omdat dat Sarkozy de euvelen moed had gehad om de pensioenleeftijd op te trekken naar het zeventigste levensjaar. Nu zit u te denken, dat is toch helemaal niet waar. He? Nee, tot 62. U bent ook goed gelovig, zeg. Potverdrie. Ja, daar de student al zo boos over, hè? dat je iets zei wat achteraf niet waarbreek te zijn. Potverdrie, maar dan zei ik altijd. ja, nou, je er maar over moet erover na moeten denken. Hè? Dit had u toch ook wel kunnen weten, zou ik zeggen. Sorry, hoor, maar dat had u toch. U had meteen, nee, natuurlijk 62. Hè? Wij gaan op weg naar 66 en 67. Waarom de Fransen dat? Uh... Nou ja, ik zwijg maar van de Italianen. Hè? En dan ga je nog bij heel veel Franse overheidsbedrijven... ...ga je op je 55ste met pensioen. Bijvoorbeeld de machinisten in de treinen. Omdat in feite de vakbonden er nog steeds van uitgaan... ...ook bij de TGV, dat die eigenlijk gewoon door stoomlocomotieven worden getrokken. Hè? Zodat die mensen die kolen moeten scheppen... ...uit die, uit die achterkant, hè? daarom rijden ze zo hard. Dat zal het wel zijn. Ja, het wonderlijke was, dames en heren, dat dit programma van de LPF, het programma van Pim Fortuyn, niet waar de matrix van de verkiezingen van 2002, zo enorm dominant is gebleken. Want niet alleen is, was het toen dominant in de media, het is in allerlei opzichten dominant gebleven in de jaren na 2002. Tal van Nederlanders zijn de gedachte toegedaan dat het in Nederland enorm slecht gaat.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 Verplicht een jaar in Italië. Waarbij een onderdeel van de exercitie is het ophalen van je rijbewijs in Italië. Dat, dat wens ik iedereen eigenlijk van harte toe. Daar moet u maar eens wat over lezen. Dat is een unieke ervaring. U mag blij zijn als u dat lukt in dat jaar. Dat u in Italië moet wonen. Ja, ik nader in hoog tempo toch. Potverdriek, ik ben echt ongelooflijk. Ik heb waarschijnlijk hele belangrijke dingen overgeslagen. Ja, er, was nog, er is nog één ding wat ik moet zeggen. Eén van de boodschappen van Fortuin was ook dat de Nederlandse verzorgingsstaat Dat die monsterachtige afmetingen had aangenomen. Dat, dat we eigenlijk allemaal neergedrukt werden door die incubus die op onze nationale schouders zou zitten. Is dat waar?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 ...naar het oude niveau. He, want de mensen die dan weglopen... ...die blijven dus of thuis... ...of ze stemmen op aanpalende partijen. He, want dat gebeurt wel veel. Je bent ontevreden over Job Cohen. Dus ga je dan naar Femke Halsema... ...of naar Pechdont. He, dat kan. Of naar, of naar de SP vanzelfsprekend. Dat kan ook. Maar de kans dat je de andere kant op zwengt, ...die is niet zo verschrikkelijk groot. Dan moet u maar eens even... ...goed over eh, nadenken. God, dat zeg ik wel ontzettend vaak. U moet ook, ja, u moet ook weer niet te veel nadenken. Want daar eh, hoort natuurlijk maar tolberig van. Eh, ja, nog een laatste punt eigenlijk. Door velen is, is Pim Fortuyn gevierd als een soort held. En zeker na zijn dood is hij gevierd. U weet het zogenaamde Kennedy effect. Hè. Als je leeft dan, maar, ja, kun je wel populair zijn. Maar de mensen overdrijven. Maar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 op uiterst kwieken en, en efficiënte wijze over twee weken eh, voor u uit de doeken te doen. Nou ja, ik moet u nog even vertellen. De LPF komt in het kabinet. Dat heeft precies 86 dagen geduurd. En wij hebben de twee LPF-ministers eh, hebben daar opmerkelijk en op amusante wijze ruzie gemaakt. En in de partij werd ook alleen maar ruzie gemaakt. En bij de verkiezingen van 2003 zijn er geloof ik nog acht zetels overgebleven en verloren ze achttien zetels.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 Nu komt natuurlijk uh, het meest interessante van deze avond. En Maarten van Rossum, heeft is juist al even genoemd dat uh, 38% van de Nederlanders dom schijnt te zijn. Nou, voor jullie is nu de kans om te laten zien dat het voor deze zaal niet geldt. Jullie kunnen allemaal uh, een vraag stellen. Er is nog mogelijkheid voor discussie nu, dus denk nou. rustig na over een vraag. Er zijn denk ik enkele mensen die uh, de zaal moeten verlaten in verband met, uh, met de trein. Of uh, eigenlijk kan ik geen andere geldige reden verzinnen. Maar uh, luister nog even rustig mee. Zijn er uh, nu al vragen voor Maarten van Rossum? Ja, daar. En daar. daar dat... Ik begin even hier vooraan. Oh. Oh, ja. uh, er wordt gezegd dat... Uh, Fortuin, we beginnen met, met Fortuin. Uh, uh, benoemde wat er in uh, voor een gedeelte bij de mensen leefde. Nou, wou ik eigenlijk weten hoe ver het ook andersom kan zijn. Dus nadat het benoemd werd, het bij de mensen ging leven. En de verhouding daarin. Dus in hoeverre het echt leefde. En in hoeverre het uh, eigenlijk uh, een beleving werd nadat het benoemd werd. Uh, Heeft iedereen dat verstaan? Wat er niet? De vraag is eigenlijk... Uh... Dat meestal wordt gezegd dat Fortuyn iets benoemd heeft of iets vorm heeft gegeven wat er in feite al in een min of meer vormeloze wijze was. In dit geval neem ik aan, bedoelt u de afkeer van een omvangrijke immigratiebeweging. Maar is het ook niet zo dat Fortuyn tegelijkertijd ook weer extra vorm heeft gegeven aan de fobie die dat in Nederland heeft veroorzaakt? Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Uh, daar zit, dan loop je weer tegen het probleem aan dat u hier ook eigenlijk weer impliciet suggereert dat hij de eerste was die zinnige en kritische opmerkingen heeft gemaakt over het immigratieprobleem. Want dat is dus simpelweg niet waar. Dat is nou juist een onderdeel van de grote fortuinmythologie dat hij de eerste was die dat probleem benoemd heeft. Dat is hij niet. Hij heeft het wel benoemd in die paranoïde vorm. Dat is van hem afkomstig. Dat vind je niet bij Costo, dat vind je natuurlijk niet bij Cohen, dat vind je niet bij Bolkestein, dat vind je bij Fortuyn. En het gekke nog is de, is de paranoïde variant van onze xenofobie, dat is de dominante variant geworden. He? Zo kan Martin Bosma in, in allerlei media verklaren nadat hij een boek heeft geschreven dat wij in oorlog zijn met de islam. Naar mijn idee een vrij opmerkelijke en volstrekt halfgare conclusie, maar hij... Denk dat dat zo is en, en als ik dat goed lees is, is die, hij maakt de indruk dat hij een, een, lid van een secte is geworden. He? Ik heb ook Fleur Agema wel eens gesproken dat het is een secte. het is een soort... ...maar ja, die is politiek, dat moet ik toegeven, frappant succesvol, dat je kunt niet anders zeggen. Was er in Nederland een breed gevoel dat er iets gedaan zou moeten worden aan de massale immigratie? Ja, dat was er. Wat het wonderlijk is dat Paars dat gedeeltelijk al gedaan had. Dat viel trouwens niet mee om die nieuwe vreemdelingenwet te maken... ...want de VVD wou een hele strenge wet... ...en D66 en de Partij van de Arbeid, de andere twee coalitiepartners... wou een veel minder strenge wet. En dat vroeg toch al wat passen en meten en polderen om tot een wetgeving te komen. Die wetgevingen zo is grotendeels van procedurele aard... ...waardoor in feite Rita Verdonk... ...Rita Verdonk heeft geen nieuwe wetgeving gemaakt... Balken en de 1, 2 en 3 hebben geen nieuwe wetgeving gemaakt. Die hebben de vreemdelingenwet van Cohen uitgevoerd. Alleen omdat het een procedureel werkstuk is, kon je die... Hè, je kunt ze het voordeel van de twijfel geven en je kunt ook zeer kritisch opereren. Dat, dat kun je allebei doen, gegeven dezelfde procedures. Wij zijn daarna door het optreden van Rita Verdonk vrij regelmatig eh, internationaal op de vingers getikt vanwege ons onmenselijke immigratiebeleid. En nu nog zijn we, worden we regelmatig. Dat zijn die kinderen met gezinnen die op straat worden gezet. En nou, allerlei dingen die volstrekt niet in overeenstemming zijn met internationale afspraken die op dit punt zijn gemaakt. Maar daar zie je aan hoe sterk die, die fobie in Nederland is geweest. Of, wat wel het werk van Rita Verdonk is geweest, dat is die, die inburgeringswet. Hè. Een heel slordig stuk wetgeving in feite. En je ziet dat nu al aangekondigd wordt dat de financiering van de inburgering die zal worden opgedoekt. Dat vind ik op zichzelf vrij verstandig, omdat het naar mijn idee onzin is, die gedwongen inburgering. Maar het is wel vrij schandalig dat ze daaraan koppelen dat je het zelf moet betalen. He, dat je in feite een weinig effectieve maatregel dan zelf moet gaan betalen. Ze schaffen het dan helemaal af. Dat is in feite een stuk handiger. En, en reserveer het geld wat er vrijkomt. ...om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat allochtone jongeren hun schoolopleiding afmaken en aan het werk gaan... ...wat een heel wat effectievere vorm van integratie is dan, eh, dan zo'n cursusje te volgen waarin je wordt uitgelegd wie koningin Beatrix is. Hoe nuttig dat misschien wellicht ook zou kunnen zijn. Uh, dus ja, ik denk dat het twee kanten op werkt. En dat nu veel Nederlanders die verder, ja, laat ik het niet al te beledigend formuleren, niet verschrikkelijk hooggeschoold zijn... en, en uh, ...van overtuigd zijn dat die, dat die islam in Nederland een bedreiging is voor, voor ons volksbestaan... ...om het maar even te formuleren in de termen van de, van de populistische beweging. Ja, dat die, dat die islam... En, en, en ...die is natuurlijk ook een... een, een ik, ik heb die cijfers aan nu van die, van die allochtonen al gegeven. Hè. Het is van, uh, het, het is, de, de islamiet is maar een kwart van de Nederlandse allochtonen. Wat gek is, die andere drie kwart daar maken we ons totaal geen zorgen over. Maar die islam is natuurlijk een, een soort kristallisatiepunt. En allerlei maatschappelijke ongenoegen kan daarop geprojecteerd worden. Daar komt nog bij dat de media natuurlijk, die het eerst eigenlijk eh, niet zo verschrikkelijk veel aandacht hebben gegeven, in de jaren 80 en 90, nu, nou ja, hè, als, als u straks op het plein hier een, een, een Marokkaanse jongen bezig ziet, uw fiets die had. ...en u maakt lawaai en er komt politie... ...dan, dan eh, komt er eigenlijk meer meteen een tv-ploeg voorrijden... ...en, en vanavond in het, in het late nieuws wordt nog gemeld... ...dat de westerse beschaving nu echt op het punt staat ineen te storten. He? Dat is een heel wonderlijke zaak, maar zo is het. En wat, wat dacht u? Maar nou, laat ik dat er even aan vastknopen. De toespraak van Wilders in New York. Hoe hebben we daar in Nederland op gereageerd? Van Nou, een heel fatsoenlijk stuk... He? Een heel normale redenvoering. Ja, voor Wilders wel. Maar vol met de meest fantastische nonsens. Dat, dat, dat de Sharia in, in New York zal worden ingevoerd. En dat New York, als we nu niet onmiddellijke maatregelen nemen, nieuw Mekka zal worden. Dat je echt denkt van... Hè, uit welk gekke huis is die ontsnapt? Hè? Ja, en hoe komt ergens? Ik zie vooraan Ik hier dat... een uh, reactie... Is het een nieuwe vraag? Geen reactie? Oh. Een uh, nieuwe vraag. Het kan zo zijn dat Bolkestein al veel eerder uh, die opmerkingen gemaakt heeft. Maar hij richtte zich voornamelijk misschien wel tot uh, de elite. Die het overigens ook weer niet oppikten. Want het was natuurlijk wel tien jaar later pas dat Fortuyn het niet richtte tot de elite. Maar hij richtte zijn boodschap tot het volk of de massa. En toen kwam het wel aan. En de politiek die het al op had kunnen pikken. Want daar waren ze toch slim genoeg voor die partijen. Die pikten het pas op toen uiteindelijk die hele hype rond Fortuyn uh, nee. op zijn einde kwam. Nee. En iemand als uh, Rob Oudekerk gisteravond bij Pauw en Witteman. Die werd geconfronteerd met een filmpje waarin hij in debat was met Pim Fortuyn. En toen zei hij, ja, nu zie ik het, maar toen werd mij de orde gewassen en ik zag het toen niet. Ja, nou zou ik erop op kerk niet direct als maatgevend voor de Nederlandse democratie willen zien. Ja. Ja. Maar u heeft toch geen gelijk. U gaat ook weer voor de fortuinmythologie, want de nieuwe vreemdelingenwet, die tenslotte in 2000 in de Kamer is aangenomen, heeft een voorgeschiedenis van een jaar of drie, vier. Dus je er onmiddellijk bij de start van paas 2 is er wel degelijk be, beleid gemaakt een zeer complexe wet ik zou zeggen, kijk ik nog eens na het staat allemaal keurig op internet hoor. het is niet geheim, dit soort van dingen maar dat is juist het gekke dat in de hele fortuinliteratuur, in de hele literatuur over het neem een voortreffelijk op zichzelf een boek zei er iets te veel pro fortuin van, van Hans Wansing daar wordt de hele Vreemdelingenwet precies één keer min of meer taloops genoemd ik vind dat raar, als je claimt wat u nu weer claimt, dat de elite de andere kant op heeft gekeken. Nee, het zittende kabinet heeft zeer moeizaam en zeer omvangrijk en complexe wet gemaakt om het probleem aan te pakken. Die in 2000 door de Kamer is aangenomen. En we hebben het hier over eind 2001, begin 2002. Het opmerkelijk is dat... ...Fortuin nooit een back bekoper heeft gedaan over de nieuwe Vreemdelingenwet. Hij keek wel een keer uit, want dat zou alles ondergraven wat hij beweerde op dat moment. Dus ook het idee dat de elite niks heeft gedaan is aantoonbaar onjuist. Sterker nog, de politieke elite heeft... U kunt nog volhouden, dat hadden ze tien jaar eerder moeten doen. Maar dat is een beetje flauw. Omdat we dan natuurlijk aan het thema komen. Dat, dat zulke problemen niet één, twee, drie. Maar geleidelijk aan herkend worden. En wie al helemaal zijn mond dicht zou moeten houden. Eigenlijk was Pim Fortuyn. Die, die aardkosto de oren had gewassen. Hè, met de mededeling dat het maar schandelijk was. Om een verschil te maken tussen asielzoekers enerzijds. En economisch gelukszoekers anderzijds. Want dat verschil was natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ja, als u in Burkina Faso zou wonen, zou u ook een gelukszoeker zijn. Hè? Zou u ook in het landingsgestel van zo'n Boeing kruipen. Dat kunt u ook beter niet doen, want je komt volledig diep gevroren aan. We hebben hier een volgende vraag. Helemaal aan het begin van uw lezing noemde u de aanval van Geert Wilders op de artikelen van de grondwet 1, 6 en 23. Maar 23 ja. is toch ook een stokpaardje van links. Met name van Pechtelt. Uh, ja. ja, die wil om, om, ook. Alleen ja. Fortuin zet in op de is, uh, moslims. Artikel en, 23. Heer, en Precht. links, nee laat mij. Links zet in op de, met name de gereformeerde, orthodox gereformeerde. Dus ze allebei, het is dus niet alleen Geert Wilders die uh, de grondwet graag naar zijn hand wil zetten. Maar, ja. U zegt, u wilt eigenlijk met zoveel woorden zeggen dat ik daar ook tegen ben, tegen artikel 23, maar dat ben ik helemaal niet. Ja, ik ben, ik ben er van opmerkelijke ruimdenkendheid. Dat we zeggen, ik ben helemaal niet ruimdenkend, want ik vind die gereformeerden volstrekt achterlijk. Maar ik ben wel zo verstandig dat ik weet dat als je morgen een eind zou maken aan de godsdienstvrijheid in het onderwijs, dat, dat met name alle fundamentalisten van welke aard dan ook zullen hun eigen scholen starten. En daar hebben ze zeker zin groot gelijk in. Stel voor dat u zwaar gereformeerd was. Hè. Dan zou u het ook niet fijn vinden dat, dat, dat, uh, dat uw kindertjes naar een atheïstische lagere school zouden moeten. Hè. Waar ze steeds zeggen dat het opperwezen uh, een beetje een bal is. Of misschien wel helemaal niet bestaat. Hè. Dat... Dus ja, ik, ik ben zuiver uit pragmatische overwegingen, ben ik een voorstander van de vrijheid van onderwijs in religieuze zin. Dat Pechtold daartegen is, kan ik mij wel voorstellen, maar vind ik niet bijzonder verstandig. Zoals ik diverse standpunten van die partij niet bijzonder verstandig vind. Maar goed, dat is vers 2. Maar ik ben, ik ben geen tegenstander van artikel 23. Um, u zou dan in dit, dat is eigenlijk een, een stukje wat mij lang, lang geleden, want ik heb ook mijn eigen... Uh, ...wonderlijke misvattingen gehad in de loop van... Nee, ...niet veel, maar toch wel enkele. En dat betrof een artikel van Hanna Arendt over Bassing. Bassing is een verschijnsel in de Verenigde Staten... ...waarbij ten behoeve van de juiste mix van zwarte en, en blanke leerlingen... ...de leerlingen van zwarte scholen per bus worden vervoerd naar witte scholen. En als gevolg daarvan hadden veel Amerikaanse ouders van die witte leerlingen gezegd, dat willen wij helemaal niet. Wij willen onze kinderen naar een witte school. En daar heeft Han Arendt, ik was daar natuurlijk tegen, want je bent in principe voor en voor een verantwoorde mix en dat hè, gelijkheid enzovoort enzovoort. En toen zei Hannah Arendt, legde in dat artikel uit dat die ouders een recht hebben om hun kinderen naar een school te sturen. Waarvan zij vinden dat die in overeenstemming is met hun beginselen. Ook als je zelf vindt dat, jij die, dat je die beginselen helemaal niet deelt. He? En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Want ik vroeg mij af, zou ik mijn kinderen naar een school willen sturen. Bijvoorbeeld waarvan die notoer slecht is. Ik noem maar wat op. Nee, dat zou ik helemaal niet willen. He? Je wilt namelijk voor je kinderen de allerbest denkbare school. En om dan voor jouw kinderen een offer te gaan brengen. He, om ze naar een klote school te sturen omdat dat ethisch verantwoord is. Nee. Lees het stuk van Halle Arendt. Ik vond het, ik, ik weet niet of ik het precies juist reproduceer... maar het, het hier, er zijn grenzen aan wat een overheid toegestaan kan worden. Dat is ook bijvoorbeeld het, een reden dat ik tegen dat plan van Pim Fortuyn was... om iedereen, meisjes en jongens, één jaar dienstplicht te, te verplichten... tot één jaar dienstplicht of... of nou ja, in ieder geval niet, moesten ze dan bejaarden gaan verzorgen of zo. Nee, als er geen dringende noodzaak is, laten we zeggen, de veiligheid van het vaderland is direct in gevaar. Dan kun je mensen niet verplichten om een jaar lang eh, diensten te verlenen. Dat, dat, vind ik, dat vind ik volstrekt onjuist. Dat vind ik vrijheidsbeperkend en dat geldt uiteindelijk ook voor artikel 23. En, en ik proefde toch in uw vraag een beetje het idee dat ik het vanzelfsprekend eens zou zijn... ...met Pechtold en, en alle ander linksvolk. Misschien moet ik u nog eens duidelijk maken... ...wat een conservatief links iemand ik eigenlijk ben. He, u kunt mij beter met Willem Drees vergelijken. Nou, dat gaat misschien wel heel ver, maar... Um, ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen... ...maar ik zelf denk eigenlijk dat de meeste mensen... ...helemaal niet xenofob zijn... En dat dat ook niet de reden is dat Geert Wilders naar boven is gekomen. Omdat gewoon heel veel mensen liever met mensen van hun eigen soort omgaan. Om het mij heel plat te zeggen. Van, van beide kanten. Zonder dat daarmee de ene groep slechter of, of beter is dan de andere. Dat heeft er gewoon niks mee te maken. Ik denk dat er gewoon heel veel... Bijvoorbeeld ook in Volkswijk. Er stond een heel artikel over de Sterrenbuurt. Sterrenwijk gisteren in de kant, in de Volkskrant. Dat mensen, ja die zien ineens allerlei mensen van andere culturen in hun eigen wijk. Dat vinden ze natuurlijk sowieso onmoeilijk om te, om te, om, om, om, om te accepteren. En ze hebben het ook niet over moslims. Ze hebben het over buitenlanders. Maar wat, dan, wat ik dus in het artikel las van er wordt brand gesticht. Er worden allerlei, eh, kinderen spelen ontzettend laat op straat. Dus ook, er zijn, het zijn gewoon veel meer praktische bezwaren denk ik. Het zijn eigenlijk hoofdzakelijk praktische bezwaren dat die, die, dat die groepen niet boteren. En ze hebben dan het gevoel van, ja, er is geen samenhorigheid meer in de wijk. Want he, als er in één huis afbrandt, dan staat de rest, uh, die, die helpt niet. Die staat maar gewoon een beetje te kijken. En uh, ja, ik denk dat het gewoon heel veel te maken heeft met meer met anders zijn dan met, met, dan met fobie. Ik, geloof, ik, denk, ik ben het u eens dat Geert Wilders gewoon idiote dingen zegt. En uh, afschaffen, verbieden aan de Koran, vind ik krankzinnig bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het gewoon veel, heel veel gewoon te maken heeft met anders zijn. En niet met, nou, met bang zijn. Dat als u goed geluisterd zou hebben, heb ik dat ook gezegd. Ik herken alle praktische problemen die er zijn. Maar ik ben verbaasd en verontwaardigd over het feit dat die praktische problemen die u signaleert... en die natuurlijk op allerlei plekken in Nederland in vergelijkbare wijken bestaan... dat die gekoppeld worden aan die paranoïde ideologie... Dat die relatief hele kleine groep van islamieten in Nederland het plan heeft, centraal geleid wordt, door een soort islamitische paus waarvan wij de identiteit nog niet hebben vastgesteld, hè, dat die geleid wordt en dat die de bedoeling hebben om hier de boel over te nemen. Dat is wat Fortuyn in zijn boekje schrijft. Gaat u naar de website van Wilders. Ik vind alle bezwaren tegen de immigratie, dat, dat, dat, dat valt goed te bespreken. Hè? Dat is ook... Dat zijn hele rationele bezwaren. Die mensen zijn anders gedragen en daar kan me wel van alles bij voorstellen. Al wordt dat vaak natuurlijk ook wel een tikkeltje overdreven, maar ik kan me daar van alles bij voorstellen. Het gaat mij nou juist om de koppeling tussen die praktische problemen enerzijds en de volstrekt halfgare paranoïde ideologie waarin we verzeild zijn geraakt anderzijds. En de hoofdverantwoordelijke daarvoor in Nederland is Pim Fortuyn. Al moet ik je toegeven dat je dit soort van halfgare ideeën natuurlijk ook in, in allerlei andere landen treft. Omdat je nu ziet eigenlijk dat met name die, dat, dat die paranoïde ideologie, dat heeft zich als een lopend vuurtje verspreid. Dat was in Denemarken al zo met die volkspartij. Kijk nu naar Zweden. Hè? Ook een heel gezellig gezelschap wat daar naar boven is komen drijven in feite... En, en, ...en je vindt vind dat in de Verenigde Staten... ...denkt u aan die gezellige vriendin van uh, Geert Wilders... Hè, die, ...die is inderdaad direct ontsnapt uit een gekkenhuis... Uh, ...ja, en het feit is dat een politicus die dingen beweert... ...die aantoonbaar de meest fantastische nonsens zijn... ...dat we die toegelaten hebben tot het centrum van de macht... ...dat ik die daar straks op, een, op het binnenhof... Waar, ...waar voor zover ik kon zien een soort zonnetje scheen... Dat, die, dat dat genormaliseerd wordt, dat, dat, dat we dat eigenlijk min of meer vanzelfsprekend zijn gaan vinden dat we zo'n gek in ons midden hebben. He? Dus dat je bezwaar, maakt. trouwens als u kijkt naar, naar wat het CDA in het programma heeft staan over beperking van immigratie enzovoort, dan zou je zeggen dat moet toch wel zo'n beetje voldoende zijn. Kijk die immigranten die er zijn, dat is ook de paradox van, van Fortuin. Fortuyn die begint al een koude oorlog tegen de islamieten... ...een vijfde kolon nou echt dat je denkt... ...kom op, marxistische socioloog, hè, wat zullen we nou beleven? Eh, dat, dat, eh, en dan zegt hij tenslotte, maar die er zijn, die mogen hier blijven. Ik zou zeggen, als je dat vindt, polariseer dan niet. Ik kan u één ding verzekeren, niets wordt opgelost door polarisering. Eh, door, door, door een soort angstbeeld te creëren dat die mensen de meest verschrikkelijke plannen hebben... Om, om volgende week hier die aula te komen bezetten. Hè. En dat er alleen nog maar gesproken mag worden door, door eh, gepatenteerde imams en vrouwen met een hoofddoekje op. En hoe. Daar gaat het mij om. Ik herken ik, ik alle praktische problemen die. En daar moet ik wel aan toevoegen: dan hadden we iets beter op moeten letten in de jaren zestig. Ze zijn hier niet gekomen om de boel over te nemen, ze zijn hier gekomen omdat ze geworven zijn door regeringsfunctionarissen ten behoeve van de immense tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Die het gevolg waren van een heel wonderlijk probleem waar niemand het ooit over had. Namelijk dat tussen 1929 en 1945 ontzettend weinig kinderen zijn geboren vanwege de dramatische historische omstandigheden. Zodat we eigenlijk in de late jaren 50, u kunt zo uitrekenen dat de eerste babyboomer die 18 wordt, dan zitten we al in 64. En dan zijn die tekorten in die arbeidsmarkten, die zijn al ontstaan. En toen hebben we ze dus hier naartoe gehaald, ja... Alle grote immigratiebewegingen van welke aard dan ook, in welk land dan ook, leiden tot omvangrijke, zeer langdurige sociale en culturele frictie. En je dat niet wil, dan moet je alle immigranten buiten de deur houden. Maar immigranten hebben ook grote voordelen. Misschien moeten we dat ook nog eens signaleren. Ik weet niet of u dat gelezen hebt over Denemarken, hè, in dat... In dat competitiveness-forum is Denemarken gezakt van de vierde naar de tiende plaats. En hoe komt dat? Omdat Denemarken volledig dichtgespijkerd is. Daar komt echt geen immigrant meer in. Al ben je 33 keer gepromoveerd in de, in de wiskunde. Je komt Denemarken niet meer in als je, als je bruin bent. He? Sowieso kunnen bruine mensen natuurlijk niet in de wiskunde promoveren. Maar goed, eh, ja. ja, daar zijn rangen en standen. Nee, dat, dat is een hele droevige zaak. Hè? En, en daar zit ook een ander probleem bij in Nederland, als u dat kan, toch... Want ik kan me dan wel een beetje... En ik heb misschien makkelijk praten, want ik heb er bar weinig last van, dat wil ik u toegeven. Ik heb in de collegezaal nooit meer dan twee of drie meisjes met een hoofddoekje gezien. En dat waren enorm lieve types die zich zulke zorgen maakten over mijn ongelovigheid... ...dat ik tot twee maal toe een religieus werkje cadeau heb gekregen. Ja. Wat van een zo verbijsterende verwardheid was dat ik niet begrijp hoe dat precies in elkaar zit. Maar goed, eh, ik heb er niet veel last van. Maar we hebben in Nederland ook wel een hele lage probleemtolerantie. Hè? Kijkt u nou eens naar de Verenigde Staten. Hè? Daar, daar is sprake van een Daar is ook wel discussie over. Hè? Maar je was ook weer? Je had in Los Angeles is een gemeenschap van Armeniërs, van tegen de miljoen Armeniërs. Die spreken Armeens, die trouwen in Armeense kerken. Die hebben de stad volgezet met Armeense kerken. Die hebben al het hele taxibedrijf overgenomen. Dat is een bekend fenomeen. Dat is een van die, die penetratieberoepen, zou ik maar zeggen. Liggen ze daar in L.E. wakker van? Nou hoor, een moment. Ik kan er geen bal schelen. Het sterke punt van Amerika is dat je moet werken. He? Wij hebben een systeem waarbij het mogelijk is om niet te werken. En daar komt een ander drama. is daar aan gekoppeld door de economische... De recessie van de la, vroege jaren tachtig is eigenlijk dat een aanzienlijk deel van de eerste generatie gastarbeiders, zonder dat ze dat zelf zozeer wilden, is werkloos geworden. Omdat een deel van dat werk simpelweg verdwenen is. Hij heeft zich in het westen, niet alleen in Nederland, heeft zich een soort de-industrialisatieproces voorgedaan. Zie je arbeidsintensief werk... ...is in feite uit onze samenleving van een belangrijk gedeelte verdwenen... ...omdat dat elders goedkoper gedaan kan worden dan hier. En zo is die eerste generatie... ...ik heb een beetje tussen de bal en het schip ingevallen. Maar je zou kunnen zeggen... ...ja, zorg dat, dat je immigranten... ...dat die aan het werk gaan. Moet is een groot woord, maar dat ze aan het werk gaan. Dus ja, ik, u heeft gelijk... ...maar, maar de, het gaat mij om de koppeling. Het gaat mij om de koppeling van van hele terechte, concrete bezwaren enerzijds aan de waanzin van de islamofobie. Anderzijds, daar gaat het mij om. Oké, okay, we hebben tijd voor nog één vraag. Komt dat overeen met jouw klok, Maarten? Ja, voor mij kan het tot één uur duren. Ik kan mijn bal schijnen. Domme vraag. Ik heb hier nog één vraag. Oh. U hebt het steeds over paranoia. Ja. En dat heeft misschien, ondanks het feit dat de geschiedenis ons niks leert hebben toch wat feiten uit het verleden... dat die bepaal, tot bepaalde dingen hebben geleid. Goldhagen heeft een soort steppingstone theorie. Dacht ja, ik. ja, ja, Goldhagen. Ja. ja, ik was er al bang voor als ik de naam noemde, maar... dat ja. zou dus kunnen leiden als je nu begint... zoals we nu in West-Europa en Nederland doen met die stigmatisering... dat het uiteindelijk zou kunnen leiden over die 30, 50 jaar van nu... tot een heel ander systeem waarbij de mensen niet meer worden getolereerd... op welke manier dan ook. Acht u dat een reële... Ja, ja ik, ik heb geen hoge pet op overigens van het boek van Goldhagen, by the way. Uh, die, maar ja, dat heeft meer te maken met zijn karakterisering van de aard van de Duitse samenleving... ...en het endemische, moordzuchtige antisemitisme waar hij van spreekt. Uh, ik heb eigenlijk met een zekere studieusheid vermeden... ...om een link te leggen tussen het antisemitisme aan de ene kant... ...en de moderne islamofobie aan de andere kant. Omdat dat leidt tot de bekende verwarring... Dat je het dan uh, nationaal gelijkschakelt met het nationaal-socialisme enzovoort. Maar qua, als we nou even daarvan afzien van die historische parallelie, dan zit er natuurlijk wel een soort uh, uh, de, de intellectuele interne constructie die doet wel denken aan. En dat is natuurlijk. Niet alleen trouwens geldt dat voor het antisemitisme, maar u zou eens iets moeten lezen. Dat is wel vrij curieus over de No-Nothing-movement die ik geloof al een keer genoemd heb in de Verenigde Staten halverwege de 19e eeuw. Want daar heb je precies diezelfde fobieën en, en paranoia ten aanzien van de katholieke immigranten. Amerika was natuurlijk van oorsprong een protestants land. Hè? En... In zekere zin is dat nog vrij karakteristiek voor de, de, het hoofdethos van die, van die cultuur. En toen kwamen al die Ieren, hè, vanaf 1840 kwam vanwege het aardappelhaaltje, kwamen al die Ieren naar de... Nou, paniek in de tent. Hè. Sterker nog, toen Kennedy zich kandideerde voor het presidentschap, was er nog een hele backlash van mensen die zeiden, ja hij is katholiek. Er zal zelden zo'n ongelovige lullige Thomas zijn geweest als, die, als, als, J, als de JFK... He, ...die tot chagrijn van zijn moeder helemaal niet gelovig was... ...in feite, zijn moeder wist dat heel goed... ...maar goed, het idee was... ...als Kennedy wordt gekozen, wordt de paus hier de baas... ...of denkt u aan de beweging als de Ku Klux Klan? typische paranoia... ...van een protestants kleinsteeds platteland... ...tegen de influx van... ...zwarte... ...joden... ...katholieken... Uh, ...kleine zwarte mannetjes uit Oost-Europa... ...daar kwam het een grote trek op neer... ...die niks hadden met de zondagsrust... He? Want dat is protestants, dat is de zondag. U weet, katholieken die werden op zondag op de paarden en die zuipen zich ongans. En dat, dat is helemaal geen probleem. Katholieken hebben geen zondagsrust, dat interesseert zich geen in reet. Dat is een typisch protestants fenomeen, de zondagsrust. En dat leidt tot enorme onrust. Of dat, Want dat is in feite het spookbeeld wat u schetst. Als we op deze weg doorgaan, of het dan niet zo is, dat dat zal leiden tot een toenemende segregatie... ...isolement met, met de verschrikkelijke moordzuchtige gevolgen... ...maar zo pessimistisch ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind wel dat wij ons in zeer onvoldoende mate... ...en dat geldt voor de hele politieke elite van Nederland... ...maar zeer in het bijzonder wel voor de zogenaamde liberale... ...en zogenaamde christelijke elite... ...dat wij ons te weinig te weerstellen tegen die paranoïde baan. ...aangezien bij het begin van de vorming van dit kabinet, de drie direct betrokkenen met elkaar hebben afgesproken... dat ze alle drie hun eigen kwetspraat eh, eh, ongeremd te binnen mogen brengen. Huh? Dat wil zeggen in grote trekken dat Geert Wilders gewoon zijn gangen kan gaan. En dat vind ik zeer bezwaarlijk. Ik vind dat, een, dat dat gedaan is. Je moet helemaal afgezien van het kabinetsprogramma en de bezuinigingen... Had daar natuurlijk principieel nee tegen gezegd moeten worden: dat we met dit soort van onzin niet in zee gaan. Dat is zo fundamenteel strijdig met alles wat wij de moeite waard vinden in Nederland. Dat, maar ja, wat sommigen, dat moet ik te grif toe toegeven, niet de moeite waard vinden. Ja, daar sta je. Hè? Heeft u niet wel eens gedacht in de afgelopen jaren: wat een klote land leven we eigenlijk in? Nee? Had ik nooit in mijn leven gedacht dat ik dat ooit zou denken. Ik ben een enorme chauvinist, dus ik vind Nederland eigenlijk wel een leuk land en een fijn land. En goed bestuurd en er uh, is eigenlijk economisch ook niks mis. En dan krijgen we dit toneelstuk zeg. Hè? Waardoor je dan allerlei rare ideeën krijgt. Kunnen we Brabant niet wegdoen en Limburg en Seuss-Vlaanderen en zo. En kunnen we niet eigenlijk, weet u nog, ja dat weet u waarschijnlijk niet. Maar is er niet een college over de 17e eeuw? Dat moeten jullie niet doen. In de 17e eeuw had je een fameuze Amsterdamse regent. Die heette Pieter de Lacour. En Pieter de Lacour heeft voorgesteld. Nou ja, wat had je nou aan, aan, aan dat Nederland in het oosten en in het zuiden geen reek. Daar had hij natuurlijk groot gelijk in. Althans economisch gezien toen. Dus Pieter de Lacour had voorgesteld om een gracht te graven door de Gelderse Vallei. Naar beneden. Ja. En dan zou alles ten westen van die gracht, dat was de Republiek. En alles ten oosten van die gracht, nou ja... Konden we een cadeau doen aan de bisschop van Münster of, of, uh, of aan de abt. ...whatever, dat kon niet zo schrikken. Dat beperkte het eigenlijk tot het kerngebied van de randstad. En ja, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik: Goh, dat zou toch jammer zijn geweest. Hè. Ja, of Wageningen daar net in of uit had was geweest, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar, maar nu denk je wel eens: pot voor drie, hè. Wat, wat hebben die mensen toch in die buitengewesten tegen? De Randstad. Nou ja, kortom, je hebt allerlei toch ook weer emotionele gedachten die eigenlijk niet verschrikkelijk veel hout snijden. Misschien moet ik tenslotte zeggen, dat heeft mij toch enorm verbaasd. Kijk eens, Pim trok 16% van de stem, 26 kamerzetels. Uh, Geert Wilders, bij de meest recente verkiezingen, laten we even niet afgaan op die peilingen van Maurice de Hond, dat zijn maar peilingen. Peilingen en verkiezingen blijken toch nogal te verschillen van elkaar. Uh, Geert Wilders, ik geef u direct hoe we 15,5% haalt, namelijk 24 zetels. Waarom, waarom zijn die zetels zoveel belangrijker dan al die andere zetels? Waarom, waarom leven we nu al, al acht jaar in de slagschaduw van die kermisklanten? Dat, dat is mijn... Dat is wat ik niet begrijp. Waarom we ons laten ringen loren? Waarom we ons niet te weer hebben gesteld. Waarom populisme light in de mode is geraakt. Bij al die ook allemaal naar de burgers gingen luisteren en zo. En dan weet u wel naar welke burgers ze gaan luisteren. Die andere 85% die hebben er toch niet op gestemd. Waarom zijn die totaal onbelangrijk. Waarom is steeds, waarom is steeds de impliciete onderstroom... ...dat de stemmers op de LPF en, en op de TON en, en, en op de PVV... ...dat dat eigenlijk de ware stem van het volk is. Waarom is dat toch zo? He? Waarom hebben we ons bang laten maken? Waarom heeft een, de meerderheid van de Nederlandse bevolking zich in de hoek laten zetten? Door dit fenomeen. Dat komt een beetje omdat naar mijn idee... ...de Nederlandse politieke elite op dit punt ingrijpend gefaald heeft. Die had zich vanaf het... He, ze zijn zich werkelijk te pakken geschrokken in 2002, dat begrijp ik wel. Ze hebben een trauma opgelopen, een megatrauma. Maar daar hadden ze toch overheen moeten komen. En nu zuchten we er nog steeds onder. He. Hij kan geen scheet laten, gekke Geert. He. Of het is overal in de media te zien. He. Een van zijn paladijnen schrijft een gestoord boek en het is all over the place. Martin Bosma. He. Dat is wat ik niet begrijp. De mensen die er niet op gestemd hebben, is 85 procent. En op een of andere manier worden we gegijzeld door Maasbracht. Nou ja. Het, het ik dat denk is... dat we moeten afsluiten. Ja, voor ik deze kan wel even zo bedankt voor deze aanvulling. Ik denk dat we wel mogen concluderen dat we hier te maken hebben met een slim publiek aangezien de antwoorden uh, zo lang waren dat uh, 38% van de vragen minstens uh, niet dom was. Ik hoop jullie volgende week allemaal terug te zien bij het symposium Vredesdagen. Jullie kunnen jullie inschrijven via de website en over twee weken sluiten wij deze lezingenreeks af met Maarten van Rossum. Ik wens je nog een fijne avond.